9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Maximaal 4000 van de 10.000 thuiszorgmedewerkers van het noodlijdende TSN Thuiszorg behouden hun baan. Dat is de inschatting van de directeur van Buurtzorg Nederland dat de werkzaamheden van thuiszorggigant TSN voor een groot deel wil overnemen. Buurtzorg is al zo goed als rond met een aantal gemeenten. Vandaag wordt van de meeste andere gemeenten waarmee Buurtzorg praat duidelijk of zij akkoord gaan. De Griekse politie haalt bij de grens met Macedonië vluchtelingen weg... die treinsporen bezet houden. Agenten omzingelen honderden mensen, zeggen ooggetuigen. Vanochtend vroeg kwamen lege bussen naar de plek om de migranten op te halen. De vluchtelingen wilden met de bezetting voor elkaar krijgen... dat de grens met Macedonië weer open gaat. Dat land laat sinds dit weekend alleen nog Irakezen en Syriërs... met de juiste papieren door.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 Dat zeggen brancheorganisaties van basisscholen en peuterspeelzalen. De kinderen hebben volgens hen dan minder kans op een taalachterstand... en zijn beter gewend om met andere kinderen om te gaan. De gemeenten zouden de peuteropvang moeten betalen... maar vooral kleine gemeenten kunnen die kosten niet opbrengen. De vluchtelingen staan niet ingeschreven in de basisadministratie... waardoor de gemeenten geen extra geld krijgen voor de kinderen. Ook kunnen de ouders geen eigen bijdrage betalen... Het weer nog, de zon schijnt af en toe, maar er vallen ook een paar buien. Bij een enkele bui is er kans op hagel, natte sneeuw of een klap onweer. En vanmiddag wordt het 6 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Utrecht en Bos tussen Gelder, Mals en Zaltbommelo over vijf kilometer. De A6, Lelystad Muiden, voor Muidenberg 6 kilometer vanaf Almere stad. Op de A8 Zanam Amsterdam voor Zaandam 3.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 Broek ...en hij staat donderdag 17 maart in het patronaat. Kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar en kost 16 euro. En het zaal gaat open om 8 uur, de aanvang is om half negen. En hij neemt ook een support band mee. Daarvoor trouwens First Aid Kit met My Silver Lining. Hadden we het vorige uur nog de achtergrondzangeressen van The Common Arts. Dit zijn de achtergrondzangeressen van Wham. Hier zijn Pepsi en Shirley met Harlake.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 Goed, zometeen, na de volgende plaat uh, maken wij ons op voor de Rackathon nu plaat van deze week. En uh, nou, dat wordt weer een hele van de fijne natuurlijk. Gaan we weer een beetje zomer in, uh, in je huiskamer toven. En dat doen we naar de volgende plaat van Jamiro Kwai, The Corner of the Earth. Little darling, don't you say the sun is shining, just for you.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 I'm with this deep eternal universe From death until rebirth have to do a say hey. Het is al een tijdje stil uh, rondom Jamiroquai. Al uh, sinds 2014, uh, als je in de website mag lopen. Doen ze geen ene flikker meer. Corner of the Earth. Hoor die voorbij komen in Zandvoort op zondag. Het is uh, half vier, even over half vier. Het is tijd voor de racketon dat En nu, paard van deze week.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 Hij heeft uh, Trave Suarez uh, heeft hij speciaal voor ons ge geselecteerd. En dat is, uh, gaat over stoute dingen. Nicky Jam. Deze week de rocketon.nu.nl plaat. Nee, moet ik hem goed even zeggen. De rockathon.nu plaat van deze week is dus van Nicky Jam. Hallo? hola bebe. Ja, ik contigo de gre muy sabia pero más acá él te lo digo buen eran yeah. yo sé que hago bueno no y es muy rápido mantenerte Te mintiendo, no hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está. Imagina tome el momento, el lugar, dóname si te molesto, o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento. Pero me siento y eso va a suceder. Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer placeres más. Lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego tú? Yo te hago no vas a olvidar Kom te de jeerbaar. De een avontuur te gaan. Eh, en meezit ik met je? Wil Dat is een avontuur. Dat is een avontuur. Dat is een avontuur. Dat is een Y te uh -huh. er muy sabia, Maar ik weet te lo digo moet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 Had je jaren 80, hanging on the string. De Groove Empire van deze vast balans. zeker balans. Loose Ends, Hanging on a String, nummer 1 in de US R&B Charts in 1985. wat heerlijk zegt dit. Dit is echt zo'n Rob Harras plaat dit, hè? Zo'n plaat die de jongen naar jou ja, continu kan draaien, in ieder geval. -M -M. Voor Zandvoort en de regio.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 Je adem heel dichtbij, s'nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die